I got to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 Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaak lekker. Voelt goed. Start je dag zonder barst. Opgelost. Aan totaal Je hebt ceil. Je hebt superceil. En je hebt simpel, super, super, superceil. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.